Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Burgemeester Abu Talib stelt de Rotterdamse gemeenteraad voor... om alle stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw te tellen. Het hertellen wordt gedaan door ambtenaren en gebeurt onder toezicht. Na de verkiezingen kwam er veel kritiek op de gang van zaken op een aantal stembureaus. Een Rotterdammer bekende gisteren dat hij twee keer heeft gestemd nadat hij drie aan hem geadresseerde stempassen had ontvangen. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar misbruik binnen katholieke instellingen in Nederland. Dat heeft de bischoppenconferentie bekendgemaakt. Het onderzoek staat onder leiding van oud-minister en oud-burgemeester van Den Haag, Wim Deetman. Volgens de bisschoppen zijn er zoveel meldingen van misbruik in vroegere katholieke instellingen dat nader onderzoek nodig is. De rooms-katholieke organisatie Hulp en Recht kreeg de afgelopen tijd 200 meldingen van seksueel misbruik. In Ierland zijn zeven mensen opgepakt die van plan zouden zijn geweest een Zweedse cartoonist te vermoorden. De Zweed maakte in 2007 drie tekeningen waarop het lichaam van de profeet Mohammed werd afgebeeld als het lichaam van een hond. In de islamitische wereld werd daar woedend op gereageerd. Volgens Ierse media zijn de verdachten vier mannen en drie vrouwen... en zijn ze allemaal moslim. In de Tweede Kamer is beroering ontstaan over de Glossy Gerda... die deze week wordt meegestuurd met de Magritte, de Libelle en de Flair. CDA-minister Verburg wil bij het jubileum van haar ministerie... ermee aandacht vestigen op onder meer natuur en goede voeding. Maar de oppositiepartijen zeggen dat de belastingbetaler opdraait... voor een CDA-krantje... De PVV vindt het een schande, GroenLinks spreekt van een godspe. En de Partij voor de Dieren wil de kosten ervan verhalen op het CDA. De Nederlandse hockeyers hebben ter nauwe nood de halve finale bereikt van het WK in India. Oranje verloor met 2-1 van Zuid-Korea en dat was nog net genoeg om tweede te worden in de pool. De tegenstander in de halve finale donderdag is Australië. De anderhalve finale gaat tussen Duitsland en Engeland.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, heeft het. het al twintig jaar en jij beleeft het. Het. beleeft het. ZFM in 2010 al twintig jaar live. live. ZFM Met nu bijzonder Zandvoort. Mijn naam is Yvonne Rosendaal van Radio ZFM Zandvoort en ik ben onderweg voor het programma Bijzonder Zandvoort naar het al onbekende Jutters Museum. This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 van, van die boot. Die is gebruikt voor, het, voor de, het orgelgalerij in de Nederlands Hervormde Kerk. Dus ja, nou ja als, er een, als er bijvoorbeeld een lading was. Zo is er, als er bijvoorbeeld een vat met wijn aanspoelde. Nou, dan was het natuurlijk feest. Zandwoorters hebben natuurlijk altijd een hele gezellige dronk over zich. En ja, dan was het gewoon. Ja, de ene is een dood, is de is een brood.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 Zandbergen, we komen binnen in het Juttusmuseum. Wat zien we dan? Dan zien we een hoop.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 een euro in, in het zand vallen. Je vindt hem niet terug, maar je hebt kans... dus dat hij over twee, drie jaar plotseling weer boven ligt. Nou, dat, komen, dat hebben, hadden we zelf. En dat komen mensen brengen. En daar hebben we een speciaal vitrineetje met zand voor. En dan gooien we het erin. Oké. Okay. Jullie hebben ook een speciale tafel. Vers gejutte spullen. Wat wil je daarover vertellen?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 so well organized hey, hey, hey Oh now everything is so secure And everybody else is satisfied James Do you like your life? Can you find release? Will you ever change?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 Januari. Dus het gaat alweer lopen. Ja, het is hartstikke druk uh, inderdaad. Jullie hebben ook ja. films. Kun je aan de luisteraars vertellen wat voor films je kunt zien?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 ja I ain't in me looking at you.